Jeremy heeft er al mee op zichzelf geëxperimenteerd, Eiling. Zolang je me aan vier druppels houdt, kan het geen kwaad. Alleen een grotere hoeveelheid veroorzaakt krankzinnigheid. Yukio! En ik nam nou maar de helft. Twee druppels. Papa, kun je al zien wat voor kleurde stoel in onze bus hey, hebben? Nee, het duurt even voordat het werkt. Deze kant op. Oh. Wat, wat is er, Yukio? Laat me op jullie steunen. Hey, Dit is Kom. niets. Een, een bijverschijnsel, voordat het begint. Precies zoals Jeremy het beschreef. Duizeligheid. Daar staat onze zweefbus.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 Met als stoppunt de verdwijning van uw wereldgenoot, inspecteur Maldore. Ja, ja die heel verschrikkelijk ontzettend idioot, die, die, die, die, die mijn vader... Als u hier oh, wilt instappen... Oh, Alleen, hou maar vast. Je mag wel ook blij oh, mee maar... leunen, papa. Je kan je best houden. Uh, meneer Kourouzaba, wat is er met u? Voelt u zich niet goed? Ja, uh, doe uw mond even open. Als uw tandvlees groen wordt, hebt u een Martiaanse bastaardinfectie. Nee, het is, het is niets. Uh, werkelijk niets. Ja. Oh. Oh, dank uw tandvlees is rood. Ja...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 Straks ben je niet meer in staat het kind te zoeken. En nu geen uit. Floris hoort op de eerste plaats te komen. Jouw egoïstische wetenschappelijke nieuwsgierigheid stuurt ons hele tocht in de wijn. Jullie hoeft niet zo jaloers op mijn vader te zijn... omdat hij nou eenmaal de ontzettend verschrikkelijke allerbeste geleerde is. Ach. Wat een ontzettende knotsbus zeg, voor ons alleen. Voorzichtig. Zal ik er nu werkelijk uh, niemand bijhalen? Nee, nee, het is zo over. Zoals u wilt. Uh, als u hier gaat zitten, jongeman. Zegt u met David hoor.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 Een meter, maar op het einde... schuiven de, oh, hey, de sluis van de ruimtehaven in? Het gaat allemaal pap. automatisch. Eileen, je ziet al mogelijkheden. Ik wist niet dat het zo verschrikkelijk zou zijn. Uh, ik, oh. ik kan nog de terug. Buitenpoort. nee, buitenpoort! Nee, nee. Zie papa papa, de buitendeur schuift open. Hier kun je niet meer ademen. De damkring bestaat uit koolzuur en de druk is veel te laag. Gaan we omlaag? We duiken nu eerst een kloof in. Aan beide zijden begroet met marsbos en andere bastelplanten.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 De amethyst van Mars. Oh. Oh. Dat is pas een koppel, altijd paars, er komt geen eind aan. Oh, dus nee, 483 kilometer. Een onmenselijke overdrijving van volume. Ja. Zoals elke 20ste en 21ste eeuwse stad. Sla er maar op na. Zie je hoe de naakte bergruggen allemaal op de stad toe lopen? De dat, Olympica. En de kloof groen van het wastapland. Ja, Mag niet even stoppen, meneer de inspecteur? Dan kunnen we even, even op ons gemak kijken. Het, het werkt. Nee, stoppen is moeilijk. Alles gaat automatisch. Het, het werkt. Stop, inspecteur, stop! Dat kan niet. Hou de bus tegen tot elke prijs. O, kiep, wat is er? Maar dan moet ik op de handbediening bedienen. Meteen, snel achteruit! Al bent u een geëerde gast uitgroeiende. Domme, dat recht al overvalt. Hoe weet u hoe? Schiet hoe op! Schiet op! En terug! Ik kan die bus niet draaien. Maar waarom vliegt hij niet omhoog? Omdat. Oh! god. werkt. Wat is kantoor. het is Ze is in de motor. Wat je vast! Oh, ja, het werd. Oh, Dan raakten we de grond. Even nog een. En toch schoten ze zo op ons met het zo heel het grote op. Als er maar geen amethyst gemarzen is. De bus is een kostbaar stuk antiek. Oh, wat Het vindt... is die ontvoerdersbende. De groep van het zwarte plateau. Ze grijpen terug naar de oude tactiek. Het stuk schieten van de motor van de zweefbus. niet voor de bus uitvliegt. Jokio. Jok. Jok, wat wat is oh. het van vanochtend? Het werkt eigenlijk perfect. Ik bedoel, zeg hem eens Je kan De zweefhoogte van de bus is vastgesteld op één meter.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 Wij protesteren krachtig tegen deze poging tot vrijheidsberoving van de heer Saba, zijn zoon David en de hem vergezellende mevrouw E. Klever. Dit is de tweede aanslag op Ghanimeze ingezetenen, in dienst, respectievelijk met een opdracht van de regering, welke plaatsvond in onder uw juridictie vallend gebied. Wij tekenen bovendien ernstig protest aan tegen het feit dat het bericht omtrent deze nieuwe wandaad ons niet voor de openbaarmaking.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 Wat een massa mensen. Je Nutteloos vertoon van officiële ontvangst. Moeten we nou die hele loper aflopen van een eind? Hm. Alleen omdat ze zich schamen voor die poging tot ontvoering. Gebaar. vond het spannend. Je, alleen niet zo erg. Je, je kon helemaal niet zien hoeveel honderd ontvoerders er nou verstopt waren. Ik, ik haat officiële ontvangsten en recepties. Ze o, kosten alleen maar o, tijd. Oh mijn jurk. De ritsluiting kraakt. Kijk eens, David.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 Het gaat om de belediging. Ze negeren het protest van mijn regering... en verteren die kerel. Leggen hem in de watten... op een manier die buiten alle proporties is. Meneer Kourisara. Professor Kourisara. Als president van Mars... burgemeester van de ametisten Koepelstad Olympica... heb ik de eer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 En dan David, de zoon van de grote Kurisawa. Ik hoop dat je mij wel een hand wil geven, David. Ja hoor, ik wel. U bent wist aardig tegen mijn vader. Niet was die trut van de president die wij op Ganymedes hebben... die mijn vader niet eens een hand wil geven. Als u uw tweede ring op Mars hebt volgemaakt en u moet van Mars af... En, en u komt naar Ganymedes, dan ga ik op uw stemmen. Dat is een belofte, David. Kom, dan druk ik jou ook net als je vader...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 de giftige de -trap te wezen waarop hij mij en de regering van Ganymedes voor idioot zet. Nu hoeven de Martianen niet meer op onze protestnooddaad te reageren. Zij kunnen altijd wezen op de onverschillige, ongeïnteresseerde manier... waarop Kurisawa hun verontschuldigingen aanvaarde... om aan te tonen dat het een zaak van ondergeschikt belang betreft. Ze mogen dan... ze mogen dan een technologische achterstand hebben, excellentie. Diplomatiek zijn ze zeer behendig. En weer is het Kurisawa...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 Dr. Milton, met wie ik samenwerk aan het door u gevraagde rapport, is zoals u weet directeur van een inrichting. Hij deelt mijn ongerustheid. Het zou beter zijn als Dr. Milton, aan u, zich bij het werk hielde. Als ik me ongerust zou maken over mijn lichamelijke of geestelijke gezondheid, zou ik me zeker tot mijn eigen doktoren wenden. Door een vreemd toeval, allemaal vrouwen. Moeders, bovendien met wie ik de ervaring van de afgelopen week deel.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 Niet lachen! Jullie moeten stil zijn! Jullie mogen niet langer als we gaan en ik een probleem bespreken. het jullie om te lachen? vind jullie stomme trutten. David, David, beheers je toch? Neem hem mee en breng hem naar Zitje. Jullie zijn gemeen! Jullie zijn heel stil, verschrikkelijk, want ze hebben als een marspaar. Hij is moe, hij heeft al lang in zijn een bedje moeten liggen. Joekenjoe, begrijp je dan helemaal niets? Lammel, ik heb me los! Laat me lekker van de vader stoppen, die met zulke tretten wil vergaderen! Elie, waar ga je heen? Laat me los! niet alleen laten, joekie. De vergadering begint. Hij is vreemd op een vreemde planeet met vreemde mensen om hem heen. Hij weet helemaal niet wat hij ons vinden kan vannacht. Ik ga met hem mee. Adelaar, Pandit Singh van Veen Wang Te, Bescherm ze. Kan Dan kunnen we nu inderdaad met de vergadering beginnen. Excuseer, ik moet nog even telefoneren. In per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 Ja. Ik dacht dat een overval... heel ontzettend verschrikkelijk spannend zou vinden. <laughs> ja. Ik kan me nou niet meer... wat er nou precies gebeurde. De ontvangst wel. Die, die politie-inspecteur... erg hard. Mooi hoor. Die paars met zoveel pakken. En die feestgeweren van, van zilver met paarse stenen. Die, die president... die toch ook al aan die paarse stenen op zijn nek. Huh? Amethysten zijn dat omdat Olympica met zijn idiote grote violette koepel de amethyst van Mars genoemd wordt. Ja. vond de president wel aardig. Ja. Hij was aardig omdat hij daar een bedoeling mee had, David. Maar hij wilde natuurlijk heel geschikt als hij Ze graag aangevonden worden door mijn vader. Misschien. Arlene? Ja. ja? Kun je nou echt houden, verzoeken uit Kindersloos? Dus Het <laughs> is altijd een lichte kruis waar iedereen gek voor wordt.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 De volledige titel inspecteur is Imper III. De Groot Imperator, erfgenaam van de aanspraak op Mars, specifiek heerser der trouwe gebieden. Imper III is een voor vrienden bestemde afkorting. Uh, wel, uh, uw aanwezigheid bewijst dat u de federatie vriendelijk gezind bent. Ik heb een praktische vraag. Ja, Nicolas Ik ben natuurlijk blij met uw hulp, Imper 3...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 De manier waarop u die meneer Imper voor het hoofd stootte. Ik bedoel, ik heb begrepen dat hij een onafhankelijke regeringshoofd is... die in deze kwestie vrijwillig met u meewerkt. Was het niet beledigend om mij op zijn luchtvlot... zo'n uitgebreide bescherming mee te geven? Ach, die kleine machten moeten hun plaats weten. Mars, meneer, is een planeet met rangen en standen. Het is afgelopen zoals ik verwachtte. Ik deed een voorzichtige poging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 Om erop te rekenen. We kunnen hem droog gebruiken. Nee, nee, nee. Die houden we achter de hand. Stel plan Q in werking. Plan Q. Ik wil niet zo. je. Dag David. Dag David. De vind je dat nou niet leuk? Nee, dat ben dat je kom. voor me opzoeken. Nee, jullie horen niet. Jullie zijn gemaakt om op wachten te in jullie laboratorium op je naam. Wij komen bij je op bezoek. We dachten eerst, we gaan bij David op schoot zitten. Maar je hebt zo'n droom van een droom. Vol met antieke bussen. Kom, Kom ons maar even kietelen. kietelen. We, we hebben floren gezien. En hey, jij hebt mijn drank gestolen. Nou kan Jeremy niet meer in de toekomst kijken. Nou, nou we weten we niet, we niet meer van tevoren wanneer we ruzie we krijgen. We. Het is om te haal. Nee, jullie mogen niet de floren <laughs> Nee. Dan ga aan die van stuk. Klappen. Klappen. Ik het die Ik, ik vind het maakt niet Ik ga het toch die kant. Ik het Ik ga Ik het Ik En ik dan En wij dan? Rustig, hoofd Maar we liggen los. Ik ben met de baby bezig Zomaar op de vloer. De eerste baby! En ik op de deurmat. Oh. Oh. Dat is nog erger. Oh, met je blanke hals. Ja, in het vuil van de voetstappen. Wat was er Nederlandse Wij willen weer op ons Zich. lichaam. Oh, goed dan. Zegkousen! Oh nee, oh nee. Afgrijzend. Afzichtelijk. Oh. Wij We zitten op, op de verkeerde, verkeerde lijven. Er mag niet tijd meer. Zet ons terug. Het, het is geen gezicht. gezicht. Nee, Ik moet dan snel. Terwijl het toch helemaal niet gaat? Je kan toch je steen aan jezelf gooien? Ja, kan het nou maar. Nou. Kun je weer slapen, denk je? Wij zijn hier naast hoor. Nou. Dag, David. Dag. we was ook ineens uit mijn armen weg.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 Persoonlijkheidsverandering is gruwelijk, en ik ben ervan overtuigd dat ze nog steeds. Ja, binnen. Wat, uh, Wat betekent dit? Oh, Wat is dat? Voet de muur, handen hey. in je nek. 41 en controleer ze vader. 75 en 14, pak de papieren in. 19, ik doorzoek het bureau. 16 en 18, verzamel tips, dieptefoto's en eventueel elektronisch materiaal. Nee. Geen vergissingen, we willen een dossier van Kurisawa compleet. Ja, wie zijn jullie? Is u de presidenten jullie? Nee, toch? houden. En, en dan die zwarte oorplaten. Wat is dat? Eén woord en het is je laatste woord geweest. Ere rectoraat. Eindeloos vertoon. Ja. We zijn weer bij ons schip. We kunnen weer verder. Ik vond het eerst wel heel ontzettend verschrikkelijk vervelend. Maar, maar toen ik Aliens Schits laadde open zijn werd het dat was echt leuk. Hoor. Daar komt die man van het luchtvlot aan, die vorst. Kon... In per 3. In... Ja. Professor...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 Over een paar minuten weet ik of we veilig aan gast bij kunnen nemen. Een overval! Een overval in een regeringskoepel, notabene. Was er dan geen bewaking? Wie, wie ging het er nou op geweld? We, we werden geboeid, verdoofd ineens. En waarom? Ze hebben het volledige dossier meegenomen. Maar van de meeste stukken hebben we kopieën. Maar waarom gebeurde het? Wat willen ze ermee?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 Dit was het zesde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Arone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Vijnans. Aileen door Corrie van der Linden. Imperdrie werd gespeeld door Frans Vassen. Inspecteur Boersma door Kees van Ooyen. De presidenten door Joke Reitsma-Hagelen. De president van Mars werd gespeeld door Jan Wechter. Jeremy door Haip Orizant. Angelo door Frans Somers. Groei en Fouille waren Gerry Mantel en Donald de Marcas. De telefoonstem was Haip Orizant, Voetmen, Hans Vierman en de overvaller Hans Hoekman. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurde. Technische realisatie Jan Bosboom, Weer Willem Schijgrond en Max Westra. Regie. Dat lukt